Ja, leuk, leuk. Heb je dat gevonden? Heb ik gevonden, ja. Het dat komt dus meteen. Ja. Dan gaan we eens even luisteren.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 Dus en uh, ja. mezing is makkelijker natuurlijk dan het zelf doen. Uh, dat geloof ik. Ja, ook. maar je krijgt ja. ook een ja. stukje papier. Oh, Oké. Okay. Uh, uh, Bruna heeft het gesponsord. Oh. Dat er een heleboel kopieën komen. Ja. En, en Peter Tromp van Casa uh, Tromp werkte. Uh, die, die deed met mij samen de organisatie. Okay. Hij ja. is van de ondernemingsvereniging. Ja. Ja. En hij vond het een leuk uh, initiatief. Dus, uh, en, de, en de, ik, ik weet dat het, uh, de, de pastoren in de, de katholieke kerk en de dorpskerk die hebben het ook omgeroepen en het staat in de krant en ja.